Aan het zaaien. Kijk eens, deze meneer is aan het zaaien. En als er dan wat opkomt, dan kan hij dat gaan oogsten. Kijk eens. Wie wil het opplakken? Rens, wil jij het opplakken? Ah Jens, sorry. Even de plakkers eraf halen. Ja, prachtig. Plak hem er maar bovenop. Hatsi Keurig. Kijk eens, en wat is die meneer blij met wat hij gezaaid heeft. Dat is gegroeid door de zon en door alle liefde die hij eraan gegeven heeft. Nou, jullie mogen zo meteen, mogen jullie naar jullie eigen groep. En dan gaan jullie nog veel meer horen over het zaaien, het uitrusten en alles wat ermee te maken heeft. Dank jullie wel. Dan wil ik jullie uitnodigen om te komen gaan staan. Gaan we twee nummers met elkaar zingen. Dat klopt. Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Uh, we beginnen met een lied om onze uh, God uh, groot te maken. Die uh, de wereld zo mooi gemaakt heeft. En toch ook van ons houdt. machtigste berg tot het diepst van de zee. Heel de schepping weerspiegelt uw majesteit. Elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt. Al wat adem heeft, zingt, toch blijft u voor altijd. Onbeschrijfelijk Onbegrijpelijk U leest de sterren Uw plaats en u kent ze Bijna U bent geweldig God Almachtige, Onheindige Nederig buigen Wij neer uit ons zacht Voor Uw naam U bent geweldig Stuurt zelfs de bliksem en wijst hem zijn weg Wie zag hemelse schatkamers boorden vol sneeuw Wie bedacht ooit de zon is de bron van haar licht Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij Bestelbaar. onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk. U wees de sterren hun plaats en u kent ze bijna. U bent geweldig God, almachtige, oneindige. Nederig buigen wij neer uit ons zacht. Geweldige God. Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk. U meest de sterren hun plaats en u kent ze bijna. Het diepste van mijn hart en toch houdt u van mij. U bent geweldig God. Het volgende lied is een kinderlied van A tot Z. En voor de dienst kwam Milou naar me toe. En die vroeg, doen we ook het namenstaan? Dat gaan we doen. Het namenstaan betekent dat allemaal gaan zitten. Want in dit liedje komen alle letters van het alfabet voorbij. Van A tot Z. Um, en als in het coupletje de eerste letter van jouw naam voorbij komt, dan ga je staan. Dus bij de J van Jarno ga ik staan. Maar ik sta al. Um, het wijst zich vanzelf volgens mij. Dat is het uh, goed te volgen. Um, ja.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 U bent het einde voor mij. En M. M van Messias, M is van nederig, O is van opstanding, P van profeet, Q van IQ, onze God is de slimste. R is van rots en S is van schild. Van A tot Z bent u de hoogste Heer. Alfa, Omega en zoveel meer oneindig groot is ook uw heerschap bij. U bent het einde voor mij. Komt er na na na na na na na na na na, na. Na T. na na na na na na na na na na na na na W is de weg, X voor extra bijzonder. Bent u de hoogste Heer? Alfa, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook uw heerschappij. U bent het einde voor mij. Dan uh, heb ik nu de mededelingen voor jullie. We gaan het even anders doen. Veenhardkerk um, geeft uh, elke week een bloemetje weg. Een bloemetje aan iemand die het uh, goed kan gebruiken. Om uh, iets mee te vieren of uh, steun te geven. En vandaag gaat het bloemetje, even spieken. Dat mooie bloemetje daar. Dat gaat naar Mammoet Malki, Want hij heeft uh, een winkel geopend in uh, Maidrecht met Syrische producten. Hij is ook een uh, vluchteling uit uh, Aleppo. Hij is ongeveer vier jaar geleden gevlucht. En hij uh, ja, is nu in Meidrecht komen wonen en kan hier zijn winkel openen. En we willen hem heel veel succes uh, hiermee wensen en uh, ook feliciteren. Dus daar gaat het bloemetje vandaag naartoe. Dan wil ik jullie uh, uh, attenderen op de introductiecursus. Gewoon van, wat is de Veenertkerk? Waar staat de Veenertkerk voor? En nou, ik zou je wel lid willen worden. Hoe gaat dat? Dan uh, start in mei de introductiecursus en dan kan je bij mij even vragen van, joh Renate, hoe zit dat? Of bij Marten, die is ook uh, in de kerk aanwezig. Dan is er een nieuwe lijst opgehangen in de hal... om kennis te maken met Marten, dat hij daar langs kan komen... dat hij gezellig een kopje koffie bij je kan komen drinken. Dus is hij nog niet bij je langs geweest... dan uh, voel je vrij om je naam in te vullen bij uh, een datum die past. En dan heb ik als laatste nog de collecten. We gaan deze hele maand gaan we collecteren voor Multimundo... Zij geven zwemlessen aan vluchtelingen en um, we geven daarbij een bijdrage, zodat ze toch ook veilig in het waterrijke Nederland uh, rond kunnen lopen en kunnen leven. Dus van harte, voor jullie aanbevolen. Als de collecte geweest is, dan kunnen de kinderen naar hun eigen programma. Dus heb je een centje erin gedaan, mag je meteen naar de hal lopen. We hebben de kruimels met Diana, die zijn in de ruimte naast de keuken. Kinderen 0 tot en met 3 jaar. Dan hebben we de kids van groep 1 tot en met 4. Die mogen hun jas aantrekken. Die gaan naar de Fonteinschool. En we hebben de kanjers. En die mogen ook hun jas aantrekken. Dat is groep 5 tot en met 8. Heel veel plezier. En wij zingen samen nog uh, twee liederen. Um, de eerste is, Mijn Jezus, mijn rijder. Zullen we ervoor gaan staan? Ik zet sta even te zoeken waar ik, waar ik ben. <laughs> Is zo goed als een leven heel dicht. Bij u. iets is zo goed als een leven heel dicht. Bij u. you oh. Zijn geroerd, hij is hier, geef hem hier, heel de aarde, heel de hemel, want wij leven voor de glorie van uw naam. Voor De hemel en zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroerd. Hij is hier, geef hem eer, heel de aarde, heel de hemel, want wij leven voor de glorie van uw naam. De glorie van uw naam. De glorie van Van uw naam. Mag gaan zitten. Ik mag met jullie de Bijbel openen. En we gaan het eerste gedeelte uit de Psalmen lezen. Dit is in het midden van de Bijbel. Dan gaan we Psalm 40, vers 1 tot en met 9 lezen. En daarna uit Hebreeën, dat is in het oude testament, of het nieuwe testament, sorry. Hebreeën 10, vers 1 tot 7, je kunt meelezen op het scherm. Psalm 40, vers 1 tot 9. Voor de koorleider van David, een psalm. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht, en hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit het kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette me neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zinvol ontzag en vertrouwen op de Heer. Gelukkig de mens die vertrouwt op de Heer en zich niet keert tot de hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. Veel wonder hebt u verricht, veel goed voor ons besloten, Heer, maar God. Niemand is te vergelijken met u. Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik zeggen, hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Dan gaan we naar Hebreeën, Hebreeën 10. vers 1 tot met 7. Omdat de wet slechts een voorafschadu voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in, jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter, echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd. Maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagt u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Jan Peter. Laat maar even blijven staan. Uw uh, laatste tekst. Goedemorgen. Af en toe misschien een wat gênante hoestbui, Ik koop dat je het geluid ervan naar beneden zet. Dan hoest ik en dan gaan we daarna weer verder. Ik ben geen slachtoffer. Twee keer hebben we dit gezien. Uit Psalm 40 en nu in Hebreeën. Hier ben ik. Het is Jezus Christus die het zegt. Hier ben ik. Want dit staat over, in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen God. ...om uw wil te doen. Daar gaan we het vandaag over hebben. En we zitten natuurlijk midden in de vaste tijd. En dat is de leiders -tijd van onze Heer Jezus. De leiders weg naar Jeruzalem. En dan is er nog altijd een vraag... ...of dit nou werkelijk... Um, ...zo moest. Of Jezus niet een slachtoffer is... ...van een wraakzuchtige God. Die zegt... Er moet vergelding plaatsvinden. En dan moet er kennelijk iemand zijn en dan is, kijk maar naar het kruis, Jezus, een slachtoffer. En dan moet dat voor ons gebeurd zijn. Een kattengezante in Hilversum, dat is al twintig um, jaar geleden... Zij toen ik het nog een keer weer uitlegde... hoe Jezus voor ons de zonde dan droeg... en hoe de... Zo hoeft het voor mij niet. Als hij voor mij moest lijden... als God dit eist... dan stop ik met kijklid zijn. Tot en met van de dag. Tot en met de dag van vandaag. En in mijn jonge jaren... nog veel langer geleden... ...was er in het, in het gereformeerd heette toen nog... ...mijn moeder was echt, volgens mij een week, maar na wel een dag van slag... ...stond er van een professor theologie de volgende uitspraak... ...geef mijn portie maar aan Vicky. Bekende uitspraak. Ik hoef dat verzoening... Ja, ...ik hoef dat, ik, ik hoef, als het zo moet, hoef... ...is Jezus dus, dat is de centrale vraag voor vandaag... ...een slachtoffer van een wraakzichtige God... Die moest leiden, omdat er kennelijk betaald moest worden. Daar gaan we naar kijken. En als we dan beginnen bij psalm 40, de eerste keer dat uh, Jezus genoemd wordt... en letterlijk ook geciteerd wordt weer in het Nieuwe Testament. Als we kinderen naar psalm 50, dan... Nou, we hoeven dat begin er eigenlijk niet weer zo bij te pakken. Want het is een, een psalm zoals we dat wel vaak kennen. God, u hebt mij gered. Ik sta weer met beide benen op de grond. U boog zich naar mij toe. U hebt mij gered op een nieuwe manier. U bent onvoorspelbaar, onvoorstelbaar. Moet ik, moet, ik, moet ik vertellen hoe groot u bent? Moet ik u dat opsommen? Ik, ik, ik raak niet over uitgepraat. En opnieuw wijdt David zich toe aan God aan deze fantastische, onvergelijkbare God. Wie kent de momenten niet als je gered bent... als je opnieuw weer denkt van... Heer, ik mag weer herademen. Hoe fantastisch is het dan om ook uit dankbaarheid te zeggen... Heer, hier ben ik. Uh, mag alleen naar Psalm 40, gaan. Ja. Nee, ik, ik, ik kan het niet opsommen allemaal. U hebt mijn oren voor u geopend. Ik heb dus weer helemaal in de gaten wie u bent... En nu kan ik zeggen, hier ben ik. Ja, mag wel die eerste, mijn eerste kader. Ja, euh. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik, David, hebben we het hier over, hè? Nu kan ik zeggen, hier ben ik. Dus na die redding van God, nadat die God lofprijs, zegt hij... Ik stel mijzelf beschikbaar. Ik heb een diep verlangen om niet een offer te brengen. Dat is het begin van de psalm. Want het gaat u niet om offers. Het gaat u om mijn hart. Wel aan. Hier ben ik. Niks liever, God, dan u dienen. Ik ben wel een offer. Zegt David. Ik offer mezelf. Maar ik ben geen slachtoffer. Dat niet. Nou ja, gaat dit over Jezus? Het gaat over David, correct? Maar in Hebreeën pakt de schrijver dit nog een keer weer op en legt dit regelrecht in de mond van Jezus Christus. Waar het vandaan komt, waarschijnlijk heeft Jezus Christus dit zelf verteld aan een van de apostelen. <coughs> Want er is nogal strakke taal. Dit zei Christus. En we gaan rustig door die tekst heen, dus niet als, blijf een beetje bij mij alsjeblieft, dus niet dat je de hele tekst al leest. Anders dan, uh, um, even over dit zei Christus, dit staat niet in de vier evangelieën maar ja, Jezus heeft natuurlijk veel meer verteld dan wat in die vier evangelieën verstaat en Hebreeën komt nog uit de tijd dat oren die Jezus hoorden, nog steeds leven en aanwezig zijn dus dit is gewoon uit de oren ooggetuigen dit is net als Matthäus, Marcus, Lucas, dit is uit Jezus mond zelf gehoord Jezus heeft die oude psalm weer opgepakt die psalm 40 die we dat lazen, die psalm 40 van David. En hij heeft gezegd, nu, nee, nu, nu, nu, het gaat niet over David, ja ook. het gaat over mij. Dit zei Christus toen hij in de wereld kwam, dus dat is nog voor kerst. Dit was mijn uitspraak, dit is mijn reden waarom ik hier ben, heeft Jezus gezegd. God, u zegt dat u geen offers van mensen wilt, u houdt niet van hun offers voor de zonde. Dit klopt niet helemaal? Ik dacht dat God het Oude Testament een heel boek vol. Oké, okay. nou Jezus heeft het gezegd, dus ik lees maar door. U houdt niet van hun offers voor de zonde. Daarom hebt u mij een lichaam gegeven om te offeren. Oei, -dit wordt, wat uh, uh, dit wordt ingewikkeld. Offers die gebracht worden volgens God-eigens voorschrift, Oude Testament, blijken toch niet goed te zijn. Hoe zit dit? Het gaat er niet over... Uh, ja, het gaat nu om het hart... Maar het gaat om het hele systeem van offeren... Dat stelt Jezus hier eigenlijk uh, uh, aan orde. Dat wilt u kennelijk niet. Dit, dit is voor ons minstens merkwaardig... Maar we kunnen ermee leven. Uh, maar voor de oren van de gelovigen van toen... Was het nog veel merkwaardiger. Want ze zijn groot gegroeid... Met het hele offersysteem. Met de hele cultus daar bovenop die berg in die tempel. Dat is een door God gewilde cultus. En wat staat hier nou? Ja, maar dat wilt hij helemaal niet. Ja, hallo, denkt een priester, zit ik mijn hele leven hier te offeren en dan nou blijkt dat God dat niet wil? Ik denk dat je dat kunt vergelijken met, als God nu vandaag zou zeggen. Ja, van jezelf houden. Oké. Okay. En voor God houden is oké, okay, maar van je naaste houden, dat hoef je niet te doen. Die collecten, deel maar weer terug. Hou, hou alles maar voor jezelf. God houden oké, okay, maar voor je naaste houden? Is dat ooit geleerd in het christendom? Nee joh, helemaal fout. Dus om een beetje die wenteling te proeven wat hier eigenlijk staat. Offers die gebracht moeten worden volgens het eigen voorschrift, blijven toch niet goed te zijn. We lopen nog tegen meer uh, issues aan. En, en daarvan moeten we nog wat dieper in de materie duiken. Want er staat hier, daarom hebt u mij een lichaam gegeven. Je herinnert je nog wel dat dat niet in die vorige tekst stond. Daar stond, u hebt mijn oren geopend. Is dit een vertaalfoutje? In het oude testament staat dus, u hebt mijn oren geopend. En dan pakt Jezus die tekst weer op. En dan staat er, u hebt mij een lichaam gegeven. Is dit er achteraf in gevreubeld om de incarnatie, het feit dat Jezus mens is geworden, te legaliseren? Ga met mij mee om dit uit te leggen naar de Bijbel van Jezus. Hier zie je de twee staan. Dit is de Hebreeuwse Bijbel. Vrij duidelijk. Kun je dat van maken? Dit is de Hebreeuwse Bijbel. Echter, de Hebreeuwse Bijbel was in de tijd van Jezus amper bekend. Dus ik leg hem maar even neer. In de tijd van Jezus had je alleen maar een vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Hebreeuws, dat konden mensen niet zo goed meer. Net zo goed als steeds minder mensen Gronings kennen. Ontzettend jammer ook, prachtaal. Nee, Middel-Nederlands kennen we ook niet meer. Zo is het Hebreeuws in onbruik geraakt. Jezus sprak zelf ook Grieks. En daarom is dit ook een Griekse Bijbel. Dus wat wel bekend was, heel ander lettertype. Dit lijkt in ieder geval een klein beetje, hè, komt in de buurt van wat wij gewend zijn. Niet van de, ja, um, um, dit is de Griekse Bijbel. Dus Jezus had zelf ook niet eens de beschikking waarschijnlijk over een Hebreeuwse Bijbel. Waar onze vertaling wel van gemaakt is. Maar aan een Griekse vertaling. En die Griekse vertaling heet De Septuagint. Dat betekent 70. 70 geleerden hebben, let wel, 200 jaar voor Christus. het Hebreeuws. De Hebreeuwse Bijbel. vertaald in het Grieks. Maar ze zagen wel aankomen. Dit gaat helemaal niks worden met het Hebreeuws. Wij moeten zorgen dat we de Bijbel in gewoon Grieks hebben. Dus dit is de Bijbel in gewoon Grieks vertaald. Waarom deze uitleg? Omdat Jezus deze Bijbel kende, en niet die. En in deze Bijbel staat niet, u hebt mijn oren geopend, wat in de Hebreeuwse Bijbel staat, maar in deze Bijbel staat, u hebt mij een lichaam gegeven. Hoe dat kan? Ik heb geen idee. Nee, dat kan wel heel ingewikkeld Nee. Dat is... Maar mag nu even vaststaan dat die gekke verschuiving voor ons van mijn oren geopend naar hij heeft mij een lichaam gegeven. Komt dus uit deze Griekse vertaling vandaan, de Bijbel van Jezus. Dus Bijbel, de, de, Jezus las die Bijbel en dacht: hey, Psalm 40, niet mijn oren geopend, Hebreeuws, nee. Die las deze Bijbel, Psalm 40, u hebt mij een lichaam gegeven, dit gaat over mij. Hebben dat opgelost tussen Psalm 40 zoals wij hem kennen? En Jezus paste dat dus letterlijk op zichzelf toe. Deze Griekse versie van het Oude Testament spreekt direct over een lichaam wat gegeven is door Jezus Christus. Nee, aan God door Jezus Christus. Nee, maar een lichaam gegeven aan Jezus Christus. Ik heb een lichaam en met dat lichaam wat u mij gegeven hebt, wil ik u dienen. Ik ben geen slachtoffer. Ik wil mijn lichaam geven als een offer. Hier ben ik. Ik zal doen wat u wilt. Vanaf het begin, zelfs voordat hij in de wereld kwam. Het is mijn keuze. Ik doe niks. Liever. Om nog eens weer te benadrukken dat Jezus Christus niet een slachtoffer is van een wraakzuchtige vader, maar zichzelf heeft geofferd als een bewuste keus, kijken we naar een volgende tekst in, in Corinthië. Nee, Filippense. Jezus Christus staat daar, was aan God gelijk, maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf, nee. Hij gaf zijn hemelse positie op, maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Opnieuw helder. Het is een keus van Jezus Christus om zichzelf te geven. Maar hoe zit dat nou dan in die drie-enige God? Wat is de Vader dan wel en wat doet de geest dan en, en, en, en hoe heeft dat dan zich afgespeeld? Als we dat een beetje samenbrengen, dan lijkt het op het volgende wat ik, volgende nu, wat ik nu ga vertellen. En zo is daar al eeuwen over nagedacht en geconcludeerd uit al deze bijbelgegevens. De drieëne God, vader, zoon en geest. Misschien kan ik beter zeggen de eerste persoon en de tweede persoon en de derde persoon. Zagen dat de mensen afdreven van hun. Dat er een grote afstand was tussen mensen en de drieëne God. Wat ze niet wilden. Er vond een overleg plaats. Hoe krijgen wij die mensen weer terug in onze kring, weer terug bij ons, weer in onze groep van, van drie-eenheid, eenheid. Weer, weer volledig in contact, weer helemaal in verbinding met ons. Op dat moment heeft de tweede persoon, die we kennen als Jezus, gezegd, laat mij dan mens worden en dat dragen wat mensen niet kunnen dragen. eerste persoon van de goddelijke drieënheid, de vader, zal toen gezegd hebben, dan ben ik bereid om het van de mensen af te nemen, wat zij hadden moeten doen, en aan jou te geven. En, zo denken we dan, heeft de Heilige Geest gedacht, wat ik zal doen, is één, zorgen dat jij zoon ...met kerst terechtkomt in de buik van Maria. De Heilige Geest overschaduwde Maria. Dat is één. Twee, zei de Heilige Geest... ...ik zal ervoor zorgen dat het wonderbaarlijke geschiedenis van God met mensen... ...opgeschreven wordt in een boek. Ik draag daarvoor zorg. En drie, ik zal er ook nog voor zorgen... ...dat als dat boek geschreven is, het ook nog terechtkomt in de harten van de mensen... Dat ze begrijpen, het is nog waar ook. Het blijft geen boekverhaal, maar het wordt echt, God wil echt iets met mij. Dit is het mysterie van God drie enig, die in zichzelf een oplossing vond om jou weer, ons weer, in zijn armen te sluipen. Om tegen ons te zeggen, proef het nou dan toch, proef het nou. Neem het zelf naar binnen. Zo willen wij ons weer. Zo willen wij jou, jullie weer in ons midden weer samen. Wij willen weer samen aan tafel zitten met jullie. Ja, het kost ons alles. Daar gaan we het over hebben. Het is ons het leven waard. Maar dit is onze diepste wens. De ene God kiest 100% voor mensen. Voor jou en mij. En 100% klinkt vanaf Jezus Christus ver voor het kruis, voordat hij geboren is, tot vlak voor het kruis. Kijk maar hoe hij altijd de regie nam. Judas wegstuurt, discipelen wegstuurt, zegt van laten we naar de Hoe hij altijd zelf als koning de regie nam en de regie houdt zelfs tot aan het kruis. Ik ben geen slachtoffer. Toch willen we ook kijken naar. Ik ben een slachtoffer. Laten we dat kader nog een keer weer pakken. Dat uh, David heel dapper zegt: Hier ben ik. <coughs> David zegt: <coughs> ja. Hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Zet even je kritische geest aan. Dan gaan we David vragen. Is het een beetje gelukt, David? En dan zeggen we met elkaar. Nee. En dan vraag ik jou terug. Lukt het jou een beetje? En dan zeggen we. Nee. Ook wel weer. Ook wel weer. Gooi jezelf nu weg. Want hij heeft het toch het lef gehad om het tegen Goliath op te nemen. Het lijkt alsof een mens de jonge jaren de beste zijn. Want naarmate die macht krijgt, corrumpeert het. En wordt hij dan geen slachtoffer van zijn eigen lust? Loert hij naar Batseba? Bah. Is dit een. Is, is de mens hier een slachtoffer van zichzelf? Zelfs Mugabe is als een idealist begonnen. Heel vaak beginnen jonge mensen als idealist aan een politieke of wat voor carrière ook. En eindigt het beroerd. Worden we niet moe van onszelf. Macht en weelde corrumperen. Maar worden we ook niet moe van onszelf. Dat wij best wel aan de ene kant met een in een vlaag kunnen denken. Heer, hier ben ik. dat we in een, in, een, in, een, in een prachtig moment van, van op de top van ons geloof zeggen... Heer, hier ben ik om mijn wil te doen, maar hoe lang duurt het? Vijf minuten? Hoe gauw? Het soort, soort slachtoffer zijn we dan van onszelf. En wat is het dan een feest? Dat we een held hebben, een heer die zegt... In ieder moment ben ik geen slachtoffer van mezelf... Maar heb ik de regie van het leven? En ben ik een offer op ieder moment? Dat hoef je ook niet meer te doen. Dat deed ik voor jou. Ik heb het je voorgedaan, maar ik heb het ook voor je gedaan. En ik wil nog onder dit kopje. Ik ben een slachtoffer, met jullie kijken naar een heel ander iemand: naar de rol van God de Vader. Voor de vaders en moeders onder ons. Hoe vreselijk is het om je zoon te straffen. ernstig te straffen voor wat hij gedaan heeft. Daar heb je toch geen schikking. Maar het zou moeten gebeuren. Hoe onvoorstelbaar vreselijk is het om je zoon te straffen voor iets wat hij niet gedaan heeft. Die jonge man is zo onschuldig als dat? Hoezo, ik straf hem? Wie is hier eigenlijk in het paasverhaal het echte slachtoffer? Is dat niet de vader die de rol op zich genomen heeft om alle nadigheid waarmee zijn zoon niks had uit te staan, toch op hem te leggen? Zou ik er eens een tekst bij lezen? Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Jouw lieve Zoon, waar je trots op bent, maakt de Vader zelf tot iemand die afschuwelijk is. Waarom? Omdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in Hem. In een andere vertaling, Jezus Christus was zonder zonde... Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen. Dat deed God voor ons. En nu ziet hij ons als goede mensen, omdat wij bij Christus horen. Dat is dit verhaal, wat we hier opnieuw weer mogen beleven en in mogen stappen. Voor degene die uh, The Passion of the Christ kennen, die film van Mel Gibson. Heftig. Heftig. Het einde van de film, daar, ik even, daar kun je misschien ergens op zoeken. Het einde van die film. Dan heeft God de Vader dit dus gedaan. Heeft hij zijn zoon tot zonde gemaakt? Heeft hij zijn zoon gestraft? En ik vind dat Mel een prachtige manier gevonden heeft om dat te verwoorden. Het einde van de film, het kruis, Jezus Christus is gestorven. Dan valt er een enorme traan naar beneden, en die splat uiteen. Nooit eerder heb ik gezien hoe de slachtofferrol van God de Vader zo prachtig verbeeld is. Dit is toch niet te doen voor een vader om je zoon te straffen. Nee, het is niet te doen voor de zoon om zich te laten straffen voor iets wat hij niet gedaan heeft. Maar dit toch ook niet. En dat was één reden om jou te zien als een goed mens. De Heilige Geest... Helpt ons vandaag tot en met op dit moment om dit magistrale kosmische mysterie gewoon te plaatsen in ons hart. En de Geest zal je helpen om straks als je wijn drinkt en brood eet om te bedenken. Oké, okay, het is echt voor mij gebeurd. Hij wil mij zien als een goed mens. Het is onvoorstelbaar, maar waar. Misschien kunnen we straks bij het brood bedenken. Dat, uh, bij het brood kunnen we bedenken dat dankzij Jezus Christus zichzelf uitdelen. aak zou het breder moeten maken. De drieëne God, geest, vader en zoon, die zichzelf uitdeelt, mogen wij goede mensen zijn en mogen we gezellig met hem aan tafel zitten en een broodje eten. Het brood dat wij breken, is de verbindenis van Jezus Christus met ons. En misschien moeten we zeggen, het brood is nog breder, is zelfs het teken van de verbindenis van God, die enig met ons allemaal. Neem, eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus, maar evenzeer de kostbare woede, de vreselijke woede van God de Vader, is verbroken tot de verzoening van alles in jou. Wat niet klopt bij hem. En zijn lichaam is gebroken. Totdat jij in zijn ogen een goed mens bent. En de wijn. Misschien kunnen we die pakken als... Uh... Kom maar kort. De wijn. Misschien kunnen wij die pakken als... De wijn... ...is de verbintenis met het bloed... ...dan wel het leven van Jezus Christus. Jij bent geen slachtoffer. Zeker weten van niet. De wijn is de verbintenis met het bloed van Jezus Christus. Neem, drink, gedenk en geloof dat Jezus zegt... ...dit is mijn lichaam dat vergoten is... ...om je te helpen trots te zijn. En trots je plek te aanvaarden, Door de Heilige Geest meegenomen in die nieuwe wereld, samen dineren met God. En door te zeggen, hier ben ik. Ik zet mezelf in als offer voor God en mensen. Amen. <lacht> heb, heb ik ook, ben ik ook te, moet ik straks nog weer voor de kinderen het avondmaal aankondigen, of niet Heer de Geest, ik wil u uh, aan, aanroepen, kom, kom om een heel klein beetje, want het is te groot om dat in één keer te pakken. Misschien is het überhaupt ja, veel te groot om voor mensen te pakken, maar, maar kom opnieuw bij ons en help ons om iets van het mysterie uh, te drinken, te proeven, te eten en te zien dat u goed bent. Dat bidden we in uw, in uw naam, drieëne God. Amen. Ja, goed dan. Wij willen met jullie, uh, <coughs> Wij willen met jullie een, uh, een lied gaan zingen. Um, als de kinderen naar binnen komen, ga lekker zitten. Goed, goed dat jullie er zijn. En we gaan samen uh, nog uh, een lied zingen over, uh, over Jezus die naar de wereld gekomen is. En uh, ja, dat, dat, wij dat, uh, dat wij daar dankbaar voor zijn. alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig. Oh, cool. voor de kinderen weer laten zien en een klein beetje vertellen wat we daar straks hier gedaan hebben. Hoi. Je, je denkt natuurlijk heel gauw aan, aan Jezus Christus die zichzelf ge, gebroken heeft, hè? zijn rug kapot heeft laten geesten voor ons, maar in, vanmorgen hebben we ook nagedacht over, over jouw vader. Stel je voor dat jouw vader jou de schuld moet geven van iets wat je echt niet gedaan hebt. En dat is toch wel een beetje, Dan moet je even uitleggen hoor. En dat gaat zo snel niet. Maar dat, dat, dat is ook vreselijk voor God de Vader om Jezus, zijn lieve zoon, de schuld te geven voor iets wat hij absoluut niet gedaan heeft. Dat is zelf niet eens eerlijk. En toch doet hij dat, omdat hij denkt, ik wil graag met jou aan tafel zitten. Ik wil graag met jou aan tafel zitten. Dat is het gebroken brood. God wil met ons aan tafel zitten? Geloof je het niet? Nou, dan neem je een stuk en dan proef je het maar en dan denk je: Hey, ik heb het toch in me. God wil in me wonen. En datzelfde geldt voor bloed. Je denkt bij bloed vaak aan bloeden. Ja, dat is toch logisch. Wel <laughs> helder. Maar, maar bloed betekent in het oude ismaan vaak leven. Dus dit is eigenlijk bloedzaak. Het leven van Jezus. Dus een slokje druivensap. Dan kun je er weer tegen. Want het is het leven van Jezus, waarvan Jezus zegt, en God de Vader zegt, dat is niet alleen voor mij. Maar het is ook tot een eeuwigheid. Voor jou. Ook al begrijpen ze er niks van. En luistert er niet eens. Welkom. Welkom. Ik wil het nog met de kinderen bidden, want hoe kun je ooit het avondmaal vieren zonder te bidden? Heere Jezus. Ook, we zijn hier allemaal welkom. En de discipelen begrepen er geen snarts van toen u eigenlijk u zelf uitdeelde. En wij begrijpen het denk ik ook eigenlijk niet zoveel van. En we vieren het feest met u aan geest dat we toch mogen hebben, gewoon mogen proeven dat u goed bent. Heer Jezus, dank u wel dat u, lieve Vader, dank u wel. En lieve heilige geest, dat u zo diep met ons verbonden wil zijn en met ons wilt optrekken. Help om het te proeven en mee te maken. Amen. Welkom. We zijn aan het einde van de dienst gekomen. We gaan nog een lied zingen. En dan krijgen we van JP al de zegen van God mee. Dus uh, we zingen een laatste lied, waarover we zingen over een dag die komt waarin elke tong zal blijden dat, uh, dat, dat Jezus heer is. Zullen we daarvoor gaan staan? Ik heb een ander liedje op mijn uh, plaatje staan. Die je. heel goed. <laughs> See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 Adonai, Adonai, dan baagt elke knie voor de hoogste Heer, Adonai, Adonai, dan jacht elke tong u alleen bent, Heer Adonai. Blijf staan, mag ik met jullie kort bedanken voor onze drieëne God en voor dit, dit maal, deze maaltijd met hem. Drieëne God, Heer Jezus, Vader en Geest, het is u gelukt. U wilt verbonden zijn met ons en voor het merendeel van deze zaal bent u zelfs in ons het brood en wijn. Dank u wel en leef ons deze week weer, een week dat we leven op de kracht van uw stem en uw aanwezigheid. Amen. De liefde van deze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de inwoning van de Heilige Geest is met al deze rumoormakers en met allemaal jullie ook. Amen.